Gemma, Heil, broeder en zuster, dat gaat vandaag over voor alle die gehoorzamen. En ik heb er nog een uitroepteken achter gezet. Dus je moet het uitspreken met stemverheffing. Ik zal beginnen met een plaatje vandaag. Als je zo'n plaatje ziet, wat denk je dan aan? Uh, priesterschap. Priesterschap. Nou was dit natuurlijk een beeld van op aarde in het allerheiligste van de tabernakel in de allerachterste ruimte waar maar één keer per jaar de hoge priester kwam het hele jaar door werd wel bloed in de tempel gebracht en het werd gesprenkeld voor het genijn van het allerheiligste maar niemand kwam in dat allerheiligste dat kon niet, alleen de hoge priester één keer per jaar Yeshua is natuurlijk onze hoge priester het schaduwbeeld wat op aarde was is een schaduw van de werkelijkheid die boven is de tabernakel was gebouwd door mensenhanden, waar de tempel in de hemel die was, zonder mensenhanden gemaakt. Dat is de ware tabernakel, waarin Yeshua na zijn opvaart naar de hemel plaatsgenomen heeft om daar voor ons de arbeid, de taak te verrichten. Dag in, dag uit, op grond van het eenmalig gestorte bloed. Dus elk gebed wat we opbrengen naar vader... Waar we zonder vergeving nodig hebben of anderszins, waar bloed voor moest vloeien, bidden we in de naam van Yeshua. En dan zeggen we eigenlijk met dat in de naam van Yeshua, refereren het dan zijn rechtvaardigheid. En zijn rechtvaardigheid was 100%. Niet dat wij zo rechtvaardig zijn, maar het zijn zijn rechtvaardige daden, waardoor we in vrede voor Gods aangezicht mogen komen. En als je dat beseft, dan ben je heel temide. Dus ik zeg inderdaad. Want wij kunnen voor Gods aangezicht niet komen. vanwege onze voortdurende ongerechtigheid. Dus mensen, als je naar zo'n plaatje kijkt. ik vind het een schitterend beeld om naar te kijken. omdat het uitbeeldt. en dat het goed is om het in je gedachten te houden. dat als je voor Gods aangezicht komt. dat dat de plaats is. waar je eigenlijk weer Yeshua ontmoet. die de middelaar is tussen jou en tussen God. Want wij zijn natuurlijk. niemand is zonder zonde, tot niet één toe. Paulus zegt ook, er is niemand zonder zonde. Dus als we ons voor het aangezicht van God verootmoedigen, moeten we beseffen wie we zijn, maar hoe de verzoening wordt gedaan door Yeshua de Messias. Op grond van het bloed wat hij gegeven heeft, waardoor wij zouden kunnen leven. We gaan een paar teksten halen uit Hebreeën 4, 5 en een klein stukje verder. Aansluitend op wat we vier weken geleden hebben gesproken over het in de rust ingaan. God rustte van zijn zes dagen schepping, de zevende dag rusten en wij rusten ook met hem na zes dagen werken precies hetzelfde omdat hij uiteindelijk de Sabbat heeft ingezet als een teken tussen hem en ons omdat wij vandaag zouden weten dat hij onze God is als je dan beseft dat vele mensen zeggen God te dienen en niet op zijn heilige Sabbat bij elkaar komen dan is het net als die koning die al zijn volk uitnodigt kom naar mijn feest, kom naar mijn feest en hij staat te wachten en hij ziet niemand van de genodigden. En dan zegt hij tegen zijn knechten, zoek de mensen in de buurt en dwing ze binnen te gaan. Er is er nog eentje tussen, die heeft geen wit kleed aan. Dus zit ik heb maar je hebt dat witte kleed aan, gooi hem eruit. Wij hebben vandaag witte klederen aan en we zijn op het feest van de Heer. Ook al hebben we geen witte klederen in fysiek, maar we zijn wel bekleed met de klederen van gerechtigheid. We zijn voor Gods aangezicht wit en smetteloos. Hebreeën 4 vers 14, dat zijn de laatste twee versen waar we vier weken geleden gebleven waren. Ik haal ze nog even in herinnering. Daar wij, broeders en zusters, nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Yeshua, de Zoon van God. Laten wij aan die beleidenis vasthouden. Laten we aan die beleidenis vasthouden. Waar houden we vast? Hij is de grote hoge priester die de hemel is doorgegaan. Hij is de zoon van God. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen. Wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen. Dus wij hebben een hoge priester die kan meevoelen. Dat is wonderlijk. We hebben een hoge priester die kan meevoelen hoe u zich voelt. En als je dat realiseert van onze Heer Yeshua, dan zou je daar ook echt moeten zeggen, hij was waarlijk mens. Hij was wel een hele bijzondere mens, maar hij was waarachtig mens. Wij hebben dus geen hoge priester die niet kan meevoelen, we hebben dus een hoge priester die kan meevoelen met onze zwakheden. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Echter zonder te zonderen. Kun je je dat nou voorstellen dat Yeshua op gelijke wijze als wij verzocht zijn geworden? Nou hoef ik van u niet te weten waar u allemaal in bent verzocht geworden in uw leven hoef je echt niet te vertellen. Ik wil het niet weten. Want een hoop dingen zou je niet willen zeggen publiekelijk. Veel dingen zijn gebeurd in duisternis als niemand het ziet. Eén ding is duidelijk. Hij is op gelijke wijze als wij verzocht geworden. Dat betekent dat hij ook geweten heeft wat begeerte was. En dat hij ook gedacht heeft naar zijn begeerte. Dat zou ik wel willen hebben. De drie keer dat hij het heeft onderwezen ging het bijvoorbeeld over brood... had hij ontzettende honger... na veertig dagen, veertig dagen vasten. En dan denkt hij aan brood. En dan denkt hij ook... ik hoef maar één woord te spreken... en ik heb van die stenen broodjes. Maar hij deed het niet. Had hij het gedaan... had hij dus misbruik gemaakt... van alle macht die God hem had... ter beschikking gesteld. En dan had hij onze... redder ook niet meer kunnen wezen dan had hij zelf gestruikeld. Hij moest dus die strijd voeren de hele 40 dagen lang, volkomen overwinnen. Wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar we hebben er één die in alle dingen gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Op gelijke wijze hij was namelijk niet een engel die uit de hemel kwam... smetteloos en hij kon niet zondigen. Nee, hij is door vader verwekt in Maria... en is in het vlees geboren geworden. Hij heeft een begin. Hij heeft de weg moeten wandelen zoals wij... en moeten overwinnen. En ik moet eerlijk zeggen... sinds dat we Heer hebben leren kennen... is het overwinnen van de zonde veel makkelijker geworden. Vindt u ook niet? Toen je relatie met God hersteld werd... Door je geloof en verbondenheid met Yeshua vond je het niet veel makkelijker om te leven. Je ziet nog dezelfde begeerte. Maar zou je vanwege die begeerte stiekem om je heen willen kijken om het toch te pakken? Het gaat nauwelijks meer vind ik. Je zou toch niet door een zonde je vrede met God willen opgeven. Misschien denk je dan wel, nou ja ik kan dadelijk toch wel weer bidden. Dan heb ik er spijt van en is er over. Maar dat spelletje speel je niet meer. De Heer is genadevol, maar maar stond er ook weer eeuwig heil voor alle die gehoorzamen. Je kan niet meer zeggen, oh ik doe het wel even. Dadelijk bid ik wel weer, heer vergeef toch mijn zonde. Dan denk ik, gelukkig hè? blij dat hij het vergeven heeft. Hij heeft een principe uitgesproken dat degenen die in gehoorzaamheid wandelen... het eeuwig heil zullen beërven. Daar wij nu, broeder en zuster... Een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Jezus, Yeshua, de Zoon van God. Laten we nou aan die beleidenis vasthouden. Het is heerlijk om te weten dat hij een taak vervult. Hij kan ook met je meevoelen, met je zwakheden. Alle dingen is hij op gelijke wijze verzocht zonder te zondigen. Wat een voorbeeld. Zijn we zijn navolgers? We kunnen hem echt navolgen. Anders zou de Bijbel niet van ons vragen te gehoorzamen. Ik denk zelfs dat het mogelijk moet zijn om in gehoorzaamheid eenvoudig gewoon te leven. We hoeven niet meer te zondigen zoals vroeger, toen we nog aan de zonde verbonden zaten. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegene tijd. Waarom? Nou zegt hij, het is juist daarom dat we vrijmoedigheid toegaan naar de troon van genade. Ik zal het niet aan je persoonlijk vragen: maar hoe vindt je het om voor Gods aangezicht te staan? En zeg je: Vader, ik ben zo blij dat ik weer voor uw aangezicht mag staan. Wat een vreugde, papa. Dat is de hele weg. Vroeger was je door schuld gedrukt. En dan kon je nog niet eens je hoofd opheffen naar de hemel. Want je wist echt dat hij alles van jou wist. Je denkt, als ik mijn ogen dicht doe, dan ziet hij het niet. Dat, dat is niet waar. Maar je hebt een open relatie met je vader in de hemel. Daarom kun je hem ook vader noemen. Er zijn veel mensen die hebben moeite met vaders. En het is te begrijpen, er zijn heel wat mensen die hebben problemen gehad met hun vaders. Ook onrechtvaardig. Maar de vader in de hemel is een vader onvoorstelbaar. Het is een schepper. En hij wil dat je in je leven tot je doel komt. En wil je tot je doel komen, moet je door gehoorzaamheid wandelen. Dat is hetzelfde als je de routekaart neemt en ik wil naar Tel Aviv, vanuit Jeruzalem, pak ik de kaart, rechtsaf, linksaf, rechtdoor, snelweg. Hoe kom ik? Gewoon de kaart volgen. Wat God gezegd heeft, dienen we te volgen. Laten we naar Hebreeën toe gaan, daar moeten we toch uitkomen. Hebreeën 5 vers 1, daar zegt hij... Elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt... treedt voor de mensen op bij God. Dus Aaron, de hoge priester, treedt voor de mensen op bij God. Want er moet iets gebeuren om die mens die dat hele jaar door gezondigd heeft... zijn zonde in de tempel gebracht had... en de volgende week weer en die maand erop weer... uiteindelijk grote verzoendag moet het voor Gods aangezien komen en volledig uitgedeld worden. Elke hoge priester uit de mensen treedt voor de mensen op bij God... om gaven en offers te brengen voor de zonden. We doen niet zomaar één zonde, zonden. Maar er moeten gaven en offers gebracht worden. Vader, we offeren dit en we beleiden onze zonden. Dat is de enige weg die er is... ...om tot rust te komen. Zeg je vader, we hebben er spijt van. En de hoge priester doet dat op een bijzondere wijze... één keer per jaar. Die hoge priester, die man in het vlees... ...de aardse hoge priester... ...hij kan tegemoetkomend zijn... ...jegens de onwetende en de dwalende. Is dat belangrijk wat daar staat? Hij kan tussen beiden komen... ...tegemoetkomend zijn... ...jegens onwetende en dwalende... Als je nou de waarheid kent, ben je dan nog onwetend? Nee toch? Dat is heftig hè? Hij kan tegemoetkomen jegens de onwetende. Want iemand die willens en wetens de zonde bedrijft. Hoe bedoel je tegemoetkomen? Die zal met echt een bezwaard hart voor het aangezicht van God moeten komen. En ze zonder beleiden en de keuze maken om het te laten en het niet meer te doen. Want het is niet zo, oh volgende week kan ik wel weer vanaf, gaan we weer een gebedje doen. En dan is je boven in de hemel zeggen, ze oké okay, knol, we weten nou eenmaal, het is moeilijk voor je. Zo gaat het echt niet. We hebben een relatie met onze God. Hij kan tegemoetkomend zijn, jegens de onwetende. Eigenlijk zijn wij niet meer onwetend met elkaar en ook voor de dwalenden er zijn er vele dwalend wat voor onderwijs hebben wij gehad over lengte van jaren hoe hebben we niet gedwaald met onze eerlijke zondagviering hoe hebben we niet de psalmen gezongen in de kerk zo, we hebben tranen met tuiten gehaald vanwege de mooie lofpsalmen het is niet niks geweest maar toen de waarheid in je leven kwam toen denk je mijn god tot ik dat nou nooit gezien heb en mijn ouders het nooit gezien hebben Onwetend en dwalend. Hij kan tegemoetkomend zijn, jegens de onwetende en de dwalende, daar hij ook zelf met zwakheid ontvangen is. Ik heb het over de aardse hoge priester. Want ook die aardse hoge priester, wat moest hij offeren voordat hij voor het volk offerde? Hij moest offeren voor zijn eigen zonde. Ja, de hoge priester. Ja, ook de hoge priester moest offeren voor zichzelf. Hij die daar zelf met zwakheid ontvangen is. Die hem verplicht evenzeer als het volk voor zichzelf offers voor de zonde te brengen, de Aardse hoge priester. Dan zegt hij nog iets eronder aan. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan als hoge priester. Je kan niet zeggen ik heb een studie gedaan, ABC de 1, ik heb een 8 gehaald, dan kan ik als hoge priester functioneren. Dat gaat helemaal niet. Hoge priester is een bijzondere roeping. Niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God. De hoge priester wordt geroepen door God. Zoals immers ook aan Aaron werd geroepen. De levietenstam en Aaron en zijn nageslacht in priesters. Om de dienst in de tabernakel te verrichten. Eigenlijk is het voor ons ook wel bijzonder. Hè? Zijn wij ook geen koninklijk priesterschap? Als we het ons beseffen. Kent u de uitspraak van Petrus? Gij? We zijn toch helemaal anders? We zijn een koninklijk priesterschap. Wat doet een koninklijk priesterschap? Weet u het nog? Die werken de weg van verzoening uit tussen God en de zondaar. Dus als er iemand met zijn ziel in zijn armen rondloopt... te zwoegen over het kwaad wat hij gedaan heeft... dan bent u de aangewezen persoon om te zeggen... joh, er is vergeving voor je zonde. Beleid het voor God. Aanvaard het offer van Yeshua wat hij gebracht heeft... Wij zijn uitmuntend daarin om die verbinding tot stand te brengen. Daarom zijn de mensen die vol van vreugde dat aanvaarden. En dan zeg ben ik dan zomaar mijn schuld kwijt? Dan zeg ik, ja, inderdaad. Zullen we het ons realiseren? Het is een taak die we hebben als dat koninklijke priesterschap. Omdat Yeshua, onze hoge priester, ja, ons daarin voorgaat. Niemand matigt zichzelf die waardigheid van hoge priester aan. Doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals ook aan Aaron werd geroepen. Aarom in de fysieke tempel. Hebreeën 5 vers 5. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegekend hoge priester te worden. Hij had nooit hoge priester kunnen worden. Wist u dat? Hij komt uit de stam van? Ja. Had nooit hoge priester kunnen worden. Hij heeft zichzelf niet de eer toegekend hoge priester te worden, maar hij, dat is Abba Yahweh, die tot hem sprak. Mijn zoon, zijt gij, ik heb je heden verwekt. Er is dus een daad geweest van God die gesproken heeft en Yeshua verwekt heeft. We kennen de geschiedenis. Er staat in psalm 2, vers 7 het volgende. De psalmist die zegt, ik wil gewagen van het besluit van Yahweh... Hij sprak tot mij. Mijn zoon, zei Gij: ik heb u heden verwekt. Dus een woord wat tegen David gesproken wordt, is een woord wat doorkijkt naar uiteindelijk het werk van Messias. Die uit zijn nageslacht geboren gaat worden. En in het eerste hoofdstuk van Hebreeën, dat hebben we dan vorige keer al gememoreerd. Immers tot wie der engelen heeft hij, Abba Yahweh, ooit gezegd. Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, je bent mijn zoon? Geen ene engel. Engelen worden niet als zonen aangeduid, in die zin als zijn zoon. Hij zegt, tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, mijn zoon ben jij? Nee, engelen zijn gedienstige wezens die uitgezonden worden tot heil van hen die het eeuwige leven ontvangen. Dus ze staan ons te diensten. Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt, zegt hij in brede als onderwijzing. Als hij ook op een andere plaats spreekt, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Spreekt hij ook weer door naar de Messias. En dan zegt hij over Messias, jij bent priester in eeuwigheid. En dan refereert hij aan Melchizedek. Wie had ook weer Melchizedek ooit aangesteld als priester? Want Abraham ontmoet hem in het veld. Hij geeft hem zelfs tiende van de hele buit die hij gemaakt heeft op die gasten van Sodom en Gomorra die hij achterna gezeten heeft. Dus hij erkende Melchizedek als een priester van God. En hij gaf hem zijn tiende. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Dat komt omdat Yeshua niet uit het priesterschap kwam en zo automatisch hogepriester werd. Nee, hij is door God aangesteld. Net als Melchizedek door God rechtstreeks was aangewezen. Het is dus een bijzondere roeping. Er staat in uh, Hebreeën 5 vers 7. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij, dat is Yeshua, gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, dat is Abba Yahweh, die hem, Yeshua, uit de dood kon redden. En hij, Yeshua, is verhoord uit zijn angst. Kun je je het voorstellen dat Yeshua angst had? Echt wel. Hij was volkomen mens. Met alle beproevingen en verzoekingen en pijn en leed. Ook de angst die hij had om de weg naar Golgotha te gaan. Hij heeft echt niet gelopen, borst vooruit. Nu oh, ja, ik ga weer naar even kruisigen en dan heb ik alles gekocht en betaald. Echt niet waar. Yeshua heeft geleden in het vlees. En geen klein beetje ook. Zijn dagen in het vlees heeft Yeshua gebeden en smekingen gedaan. Hoe vaak moeten wij bidden en smeken? Bidden en smeken, oh God help me toch, ik zit in een situatie, ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Je zou wensen dat iedereen het regelmatig had, want dan maak je toch gebedservaring, dat je zegt van, hé hey, wonderlijk, en ineens zijn problemen opgelost. God is niet veranderd. Gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen heeft hij geofferd aan Yahweh, die Yeshua uit de dood kon redden. Hij kon hem redden uit de dood. En hij, Yeshua, is verhoord uit zijn angst. Dus toen hij die gebeden had uitgeroepen voor zijn vader, is de angst van hem afgevallen. Hij is gaan staan en hij heeft zich naar de slagbank laten leiden. En hij wist wat hem zou overkomen. Zo heeft Yeshua, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Eigenlijk is dit de top voor de onderwijzing van vanmorgen. Goed onthouden. Yeshua, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid heeft hij geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. We hebben de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen we hebben moeten lijden. Stel nou voor dat u zelf geen weerstand had gehad van je mensen om je heen, omdat je Shabbat ging vieren. Ga je spelen? Wel, hij doet niet zo gek, ik ga sabbat vieren. Ja, dat is wettie. Hoeveel argumenten hebben we niet gehad toen we uit ons traditionele christendom overgingen naar sabbat vieren. Ons gewoon aan de regels van het koninkrijk van God gingen houden. He? Hoeveel strijd is het niet geweest en hoe moeilijk was het niet. De tranen moeten laten, want sommigen zijn van hun ouders verlaten. Nou ga jij dan maar, we er niks meer te maken hebben. Hoewel hij de zoon was, broeder en zuster, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Een leerproces uit hetgeen hij heeft geleden. Hij weet exact wat u en ik ervaren als we lijden moeten vanwege de waarheid. En hij is ons zeer nabij. Hij weet het. Toen hij het einde had bereikt, is hij, Yeshua, voor allen... Die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden. Die moet je onthouden. Daar ging de begin over. Toen Yeshua het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden. Wat was het eeuwig heil? Voor allen die gehoorzamen. Wilt u het eeuwig heil gaan ontmoeten en gaan ontvangen... Dan moet je volkomen in gehoorzaamheid gaan wandelen. En dan kan je nog zeggen, sta nou voor... tot je tot 80% rechtvaardig bent geworden. Want echt 100% twijfel ik wel over. Maar dan is die laatste 20% aan die 100%, dat krijgen we door de Heer toegerekend. Op grond van de rechtvaardigheid van Yeshua. Hij was 100% rechtvaardig. En als wij maar tot de 80% komen of tot de 90% en het eigenlijk niet redden... Dan is dat laatste stuk, krijgen we toegerekend van onze vader. Op grond van de rechtvaardigheid van Yeshua. Dat noemen ze toegerekende gerechtigheid. Je zou van die eerste 80% kunnen zeggen, dat is verkregen gerechtigheid. Je hebt geleerd naar het Torah te leven. Je hebt je wandel, handelwijze daaraan aangepast. En je bent tot 80% gehoorzaam geworden. Dat is verworven gerechtigheid want dat mag je doen je hoeft niet op je borst te slaan want je doet alleen nog maar wat God minimaal aan ons vraagt want wat we tekort zijn gekomen dat schenkt ons Heer door genade dat is genade maar het ontheft ons niet van gehoorzaamheid toen Yeshua dat einde had bereikt is Yeshua voor ons allemaal die hem gehoorzamen een oorzaak van het eeuwige heil geworden wil niet mooi klinken? Eigenlijk moet je die hoofdstukken uit je hoofd gaan leren. Hè? Dan kan je ze zo... Uh... Hebreeën 5 vers 10. Door God aangesproken... Hè, door God... Als hoge priester... Naar de ordening van Melchizedek. Dus zoals Melchizedek door God geroepen werd... Om hoge priester te zijn... In een tijd dat er helemaal geen, uh, geen, uh, priesters, uh, geen priesterschap was... Want de tempel die was er helemaal niet. Het was Abraham die Melchizedek ontmoette. He? Door God aangesproken als hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Hij werd dus rechtstreeks door God aangewezen als hoge priester. Nou, zegt Paulus, hier hebben we nog veel over te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen omdat gij traag geworden bent in het horen. Nou, ik wou dat Paulus er nog twee hoofdstukken aan had gespandeerd. Het is jammer dat Paulus dit zegt hier. Stel je voor dat hij het uitgelegd had. Maar goed, daar moeten we nog op wachten. Want, hoewel gij, broeder en zuster, naar de tijd gerekend leraars behoorden te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken God leert. Dat is een beetje prikkelend, vind ik, van Paulus. Wij hadden dus naar de tijd gerekend leraars kunnen zijn. We kunnen andere broeders en zusters, of uh, familie, of uh, wie dan ook, kunnen we eenvoudig... ...onderwijzen over wat we gevonden hebben. Maar het is eigenlijk weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Wat zijn dat eigenlijk, de eerste beginselen van de uitspraken van God? Die zijn zo eenvoudig. Het is jammer dat sommige mensen er elke keer weer naar terug moet. Want in ieder die nog van de melk leeft. Van aanvaard Jezus. Dan krijg je vergeving van zonde. Er zijn mensen die hun hele leven niet anders horen. Elke zondagmorgen worden ze opgeroepen om naar voren te komen. Het zondagsgebed te doen. En de volgende zondag staan ze er weer. En de volgende zondag staan ze er weer. Want ze denken als die man gaat zegenen. Dan gaan we het ontvangen. Nee ze moeten gehoorzaam worden aan Torah. He, er zijn heel wat dwalingen hoor. Want ieder die nog van melk leeft, ja, die heeft helemaal geen weet van de prediking, Want hij is omdat die melk sabbelt nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen. Die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Nou daar komt het op neer. Wij hebben onze zinnen leren gebruiken om goed en kwaad te scheiden. En we hebben geleerd om te zeggen, dit is goed. Dat gaan we met plezier doen. En komt kwaad om de hoek, we, ah, dat is kwaad. Weg met de kwaad. We gaan er nog niet eens in loeren om dat te verdiepen, dat kwaad. Hoe zit het in elkaar? Nee, komt kwaad, wat God zegt doet het niet. Schuif opzij, doet het goede. Dat is een vreugde. We hebben ook achterstand opgelopen, want we hebben in de geschriften van Rome gestudeerd. We hebben zoveel onzin geleerd... Je moet dus in de Torah gaan leren, vind je het uh, uiteindelijk hè, de weg leren kennen. We waren zuigelingen en het Evangelie hebben we wel gehoord, maar, maar bij mondjesmaat. Eigenlijk was het zure melk. Om Yeshua te leren kennen, eigenlijk moet je zijn vader kennen. Tot je ook snapt dat wat hij zegt 100% van zijn vader afkomt. We zijn geen zuigelingen meer. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen die door het gebruik van hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. We zijn daarin geoefend. We kunnen het ook zo horen als iemand kwaad zegt of kwaad spreekt. Zeggen: Oké, okay, daar wil ik niks mee te maken hebben. Of we zeggen gelijk, dan moet je stoppen met kwaad spreken. Je hebt het nou over die beroerkomers mee. Gaan we gelijk met hem praten. Je kunt het gelijk bijleggen. He, zo slim zijn we geworden. Hebreeën 6, vers 1: Laten wij daarom als eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. Heb je dat wel eens gehoord van Paulus? Stop nou eens een keer over het onderwijs van Jezus, Jezus, Jezus. En vergeving van zonde en noem hè, al die dingen maar op. En ons richten op het volkomene. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werken en van geloof in God. Heb je dat wel eens gehoord van Paulus? Stop nou eens, zegt hij. Met elke keer weer hetzelfde te vertellen. Elke keer maar weer terug naar het eerste onderwijs. Laten we dat nou eens laten rusten. We moeten het voorkomen zonder opnieuw het fundament van bekering van dode werken te leggen. Vroeger hoorde je niet anders. Er kwam bij een leer van dopen. Er kwam bij oplegging van handen. Er kwam bij opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. Nou dat weten we intussen wel. Daar hoef je eigenlijk niet eens opnieuw over te onderwijzen. Dat hebben we geleerd door de loop der jaren heen. He? Al die dingen hoef je niet eens meer opnieuw neer te leggen. Hij zegt dat zullen we doen als God het ons vergunt. Want het is onmogelijk... En nou komt er een hele heftige. Het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest... van de hemelse gaven genoten hebben... en deel gekregen hebben aan de heilige geest... Ja, er gaan nog veel meer komen natuurlijk. En het goede woord van God en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben. Voelt u zich al thuis als u dit leest? Hè? Wat is het voor onmogelijkheid aan? Het is onmogelijk de mensen die dit hebben gesmaakt en geproefd. En hebben aanvaard en hebben uitgeleefd. En als die ervan afvallen, dan is het onmogelijk om die terug te brengen op de weg der waarheid. Want dan heb je een hele grote waarheid verworpen. Helder en duidelijk. Het is dus onmogelijk als je verlicht bent geweest met de hemelse gave, genoten hebt. Wie van u heeft er van de hemelse gave genoten? Zijn dit niet de, de woorden die we gelezen hebben, ze ons door het geloof hebben toegeëigend? Ze zeggen Mijn God, tot u mij verzoening hebt gebracht door het bloed van Yeshua, dat ik in vreugde en vrede met u mag leven, ik mag u feesten komen. Ik mag op alle feesten komen. Het is een vreugde om het te weten en om daarna te leven. Elke dag van het leven, elke dag. Als je verlicht bent geweest met de hemelse gaven, genoten hebt en je hebt deel gekregen aan de Heilige Geest. Hé, hey, dat is ook bijzonder hè. Je hebt deel gekregen aan de Heilige Geest. Hoe is dat ook alweer? Hoe krijg je nou weer deel aan de Heilige Geest? Dat is wonderlijk hè. We hebben deel gekregen aan de Heilige Geest. Wanneer heb je nou deel aan de heilige geest? Als je de woorden hoort die uit het denken van God komen. Als God zijn gedachten uit door woorden schrijft hij ze via Mozes op in de Bijbel. In Torah. Als je die woorden leest en toepast, heb je inzicht gekregen in het denken van God. In de geest van God. En omdat je het uitvoert, blijkt aan je handelwijze dat je de geest van God ook daadwerkelijk ontvangen hebt. Het is eigenlijk heel simpel. Het is het woord van Torah, Gods woord wat tot ons komt, wat zijn plekje krijgt en we gaan er naar handelen. Hij zegt, kijk eens, die handelt naar de geest van God. Want hij viert de Shabbat, hij viert de feesten, hij is liefdevol voor zijn naasten. Ja? Hij is niet lelijk, doet hij deed tegen zijn vrouw of zo. Uh, nee, nou ja, dat lijkt uh, je in alle waarheid. Want we hebben deel gekregen aan de Heilige Geest. Alleen al het feit dat je hier bent op Shabbat, is al een teken dat je deel hebt gekregen aan de Heilige Geest. Want het heeft God gezegd, gedenk mijn Shabbat. Het is een teken tussen jou en mij, omdat jij weet dat ik je God ben. He? Het is eigenlijk wel simpel hè. En dan zegt hij in vers 5, en het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben. Let op. Het woordje woord, wat was het ook alweer? Dat is niet in het begin was het woord, want dat is logos. Logos had te maken met degene die sprak. En in het begin sprak God. Maar het woordje rema is wat hij gesproken heeft. En mooi dat het nou precies hier staat. Ja? En het goede woord Gods. Het woord staat hier gewoon, niet het spreken, maar wat hij gesproken heeft. Dus het goede wat Gods gesproken heeft. En de krachten van de toekomende eeuw hebben we gesmaakt. Dat gesmaakt hebben, dat geproefd hebben, dat komt omdat we de geest van God ontvangen hebben. We weten waar we naartoe gaan. Ons uitzicht is daar naartoe. Als we elkaar zullen begraven omdat we voor de tijd dat die Heer komt sterven, dan hebben we een boodschap van hoop in de opstanding ten eeuwige leven, waarin we tegemoet kunnen gaan wat ons altijd is beloofd. Het goede wat gesproken is van God, de rema waar het om gaat, wat hij gezegd heeft en de krachten van de toekomende eeuw, hebben we gesmaakt. We hebben geproefd, dat is het. We hebben het geproefd. Nou zegt hij, als je dat nou allemaal gezien en gehoord hebt en geproefd hebt en je hebt het uitzicht gekregen. Hoe kan je dan die heiland verwerpen bijvoorbeeld en weer terugvallen? Ik ga jood worden. Ik verwerp de ik ga jood worden. We hebben er aardig wat gekend door de tijd heen. Eigenlijk is dat een ramp. Als ze denken dat ze door Jodendom weer tot het heil gaan, nee, het Jodendom heeft in Messias hun heil moeten zien. Daarmee zeggen we niet dat het Jodendom verloren is. Hè? Ze hebben het niet gezien en ze zijn zelfs bedekt geworden, zodat ze het niet zien. Maar God vervult zijn beloftes, ook met Joden. Maar ze hebben een bedekking gekregen tot ze bepaalde zaken gewoon niet zien. Zoals de christenen een bedekking hebben gekregen over de Torah. Ze prijzen Jezus boven alles en ze zeggen gewoon dat ze een wetteloos leven kunnen leiden. Dus die hebben een bedekking aan die andere kant. Ik denk, mijn God, laat nou toch al die, bij die bedekkingen weggenomen worden. Dan kunnen we kroelen met elkaar en samen die weg wandelen. Nou zegt hij als mensen die heilige geest hebben ervaren in hun leven, de Messias hebben leren kennen en hem verwerpen daarna afgevallen zijn, is het dus onmogelijk om ze weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot hem een bespotting maken. Dus als je hem hebt gekend en geproefd hebt dat het goed was. De heilige geest hebt leren kennen daarin. En tot je dan gaat zeggen. Nee overwoord met hem. Want je wordt echt door het jodendom. Bijna gedwongen Yeshua los te laten. Anders kun je dus geen jood worden. Dan is het opnieuw kruisigen van Christen. En een bespotting maken. Want de grond. En hier moet je deze even goed onthouden. De grond die de regen. Welk er telkens op valt. Indringt. En gewas voortbrengt regen valt op de aarde het zaadjes die erin gerecht gekomen zijn die gaan weer gewas geven dus wat doet regen die zorgt ervoor dat het gewas kan groeien gewas voorbrengt geschikt voor hen terwille van wie hij ook bewerkt wordt, die akker om een gewas voor te brengen die ontvangt zegen van God nog een keer wij zijn degene die die zegen van God moet ontvangen He? jij en ik want wij zijn de grond die de regen, de woorden van God, door de geest ontvangen moeten. Want de grond die de regen, welke er telkens op valt, indringt en gewas voortbrengt, gewas van rechtvaardigheid en rechtvaardige daden, geschikt voor hen ter terwille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Dus het is een weg die we in gehoorzaamheid moeten gaan. En elke keer kom je een stap verder en het is het gewas van rechtvaardigheid wat groeit. Het woord van God wordt als regen op je akker gezaaid. Ja, en de vrucht van gerechtigheid groeit op uit jouw leven. Dat is de vrucht die God ziet en die hij ook oogst. Elke keer opnieuw, zelfs onder verdrukking, mogen we nog vrucht dragen. Maar als wij die al deze dingen horen, begrijpen en naar gaan leven... tot het moment komen dat we dornen en distelen gaan dragen tot we lasteraars worden en kwaadsprekers en opstandig worden tegen het woord van God, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Kijk naar in zo'n klein hoofdstukje wat je nou leest, tot je het uiterst links en uiterst rechts tegenkomt. Het gaat uiteindelijk om het eeuwige heil voor alle die gehoorzamen. Daarvoor hebben we elkaar gevonden en zijn we ook eigenlijk elke sabbat bij elkaar. Om in diezelfde gehoorzaamheid weer verder te gaan. elkaar te bemoedigen, zeg fijn dat je er bent. Maar wat u betreft, geliefde, dan mag ik naar u wijzen. Want wij zijn toch de geliefde. Amen. Maar wat u betreft, geliefde, ook al spreken wij zo. Wij zijn overtuigd van iets beters. Waaraan uw heil hangt. Nog een keer? Maar wat u betreft, broeders en zusters, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig. God ziet u. Zijn ogen doorwandelen de ganse aarde, omdat hij zoekt of er iemand rechtvaardig is. En zich naar hem uitstrekt. Kent u de uitspraak? Het oog des Heren doorwandelt de ganse aarde via zijn engelen. Hè? Om te kijken of er iemand is die hem zoekt. Of dat hij kan zeggen, ga hem zegenen. Ga hem zegenen. Want zij die mij zoeken, die zullen me vinden. Dan zitten hij allemaal engelen en boodschappers op je pad om je verder te brengen. God is niet onrechtvaardig, gooi broeder en zuster. Hij weet, over dat heil wat je nodig hebt. Dat hij uw werk zou vergeten. ...en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt... ...door de diensten welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Dus het werk wat u doet wordt door God geobserveerd. Omdat God zelf door de hele wereld heen kijkt naar het werk... ...en zoekt naar de rechtvaardiger. Want God is helemaal niet onrechtvaardig. Dat hij uw werk zou vergeten. En de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt... Vind je dat niet bijzonder dat hij het een naam noemt? He, dat is mooi, hè? We zijn niet voor niks aanbidders van de ene God. Zijn naam is Yahweh. Een hoop mensen hebben het wel over de heren. Maar er zijn natuurlijk vele heren. En er zijn vele godes, zegt er in de Bijbel. Nochtans is er maar één God. Dus er zijn heel wat heren. Maar er is maar één God. En zijn naam is... Yahweh. En daar buigen we voor. Weet u waarom de tempel des Heer is opgericht? Om te buigen voor de naam van Yahweh. Want zijn naam wordt verheerlijkt in het allerheiligste. Want daar is zijn heilige Shekinah. Daar is zijn heilige aanwezigheid. En daar wordt dus zijn naam aanbeden. Heel wonderlijk. Tot in het Jodendom die naam eigenlijk niet meer uitgesproken wordt. Dat is jammer eigenlijk. dat je dan nou zegt, nee we noemen hem maar Heer. En dan zeggen ze, doen we uit respect voor de naam. Maar God zelf zegt expliciet dat we zijn naam moeten aanbidden. En maar Want als je tegen iemand zegt, wie is jouw God? Zeg, ja, dat is de Heerde. Ja, bedoel je, welke Heer? Wat is zijn naam? Ja, dat is de Heerde. Ja, maar wat is zijn naam? Onthoud het goed. Yahweh is onze God. En Yeshua is de Zoon van God. We aanbidden de naam. Die is ons getoond door de diensten. Welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijft betonen tot de verwezeling der hoop tot het einde toe. De verwezenlijking van de hoop. je dat geen wazig woord. Wat is dat ook alweer hoop? Wie van ons heeft hoop? Laten we zien. Waar is het? Laten we zien. Laat je hoop eens zien. naar je eens zien. Je kan je niet laten zien. Wat staat er dan ook in uh, Hebreeën 11? We leven door het geloof. En dan is het leuk als je door het geloof leeft. Ik zal dan het laatste stukje laten horen. De zekerheid van de hoop, dat is geloof. Maar dat is ook zekerheid. De hoop is door het geloof zekerheid. Het laatste stukje, lieve mensen. Paulus die zegt... ...opdat gij niet traag wordt... ...maar navalligers mogen zijn van hen... ...die door geloof en geduld... ...de belofte beerven. Dus je kan door geloof en geduld... ...want de gelovige, ...wat zegt hij dan? Gelovige haasten niet. Die gaan nu rollen. nee. gelovige haasten niet. Want we moeten door geloof en geduld... ...de belofte beerven. Dus heb maar geduld. Zelfs al moet je sterven... Dan zullen we elkaar nog bemoedigen dat in de opstanding uiteindelijk zichtbaar zal worden wat de Heer ons beloofd heeft. Want op God kun je vertrouwen. Want toen Abraham zijn belofte deed, zwoer hij omdat hij bij niemand hoger kon zweren dan bij zichzelf. Dus toen God aan Abraham belofte deed, want hij heeft Abraham belofte gedaan, tot uit hem Messia geboren zou worden... Toen God aan Abraham belofte deed, zwoer God dat hij bij niemand hoger kon zweren dan bij zichzelf, zeggende, voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. Als God aan Abraham een belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf. Dus als God iets zegt, zweert hij bij zichzelf dan zou die bewijzen van spreken uit de hemel vallen, als het niet bewaarheid waarheid zal worden. God zal nooit uit de hemel vallen. Nee. Dus wat God belooft en zegt, dat is voor ons, dat heeft de Heer gezegd. We gaan die weg wandelen en dan moeten we sterven, dan zullen we sterven. Maar we zullen hem gaan tot het einde toe. Voorzeker heeft hij gezegd, ik zal je zegenen en ik ga je zekerlijk vermeerderen. En dat zegt hij tegen een Abraham die al jaren geen kinderen kon verwekken in, in, in, in zijn vrouw. Door geduld te oefenen heeft deze Abraham het beloofde verkregen. Zijn vrouw is zwanger geworden terwijl het eigenlijk onmodig was. Zelfs Rebecca die geen kinderen kon krijgen. God die heeft door wonderlijke zaken heen gewerkt. Mensen die zweren bij wie hoger is. En de eed dient tot een bekrachtiging als het einde van alle tegenspraak. God die heeft een eed gezworen. Zo is het. Geen tegenspraak. Daarom heeft God toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgename der belofte... het onverankelijke van zijn raad wilde doen blijken... zich onder ede verbonden. Het gaat over de belofte en de raad. God die belooft iets... want het is de raad van zijn wil dat je dat gaat ontvangen. Ik zeg wel maar eens een keer... het is zelfs Gods doel dat alle mensen behouden worden. Hoe die dat gaat uitwerken... Nou, ik zou het niet weten. Maar één ding is duidelijk, laten wij ons elke keer opnieuw bekeren waar het nodig is. We bekeren ons. Maar God heeft een doel bepaald dat alle mensen behouden zullen worden. In ieder geval, de prijs daarvoor is betaald. Denk er maar over. Op dat door twee onveranderlijke dingen, zegt hij, waar ging het over? Over zijn belofte. Ja? Over de raad van zijn wil die hij onder ede verbindt. Op dat door twee onveranderlijke dingen. Waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou. Begrijp je? Als God iets zegt. Dat is een belofte. Dat is een eet. Dat zijn twee onveranderlijke dingen. Het is onmogelijk dat God zal liegen. Wij die tot hem onze toevlucht genomen hebben. Een krachtige aansporing zouden hebben. Om de hoop te grijpen. Die voor ons ligt. Zie je? Weer die hoop grijpen die voor ons ligt heb je het in je handen? ja ik zie niks maar toch heb ik de hoop, wat God heeft, vast haar dat is de hoop hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is en dat rijdt tot in de binnenste van het voorhangsel nou komt ie de aardsterbenakel was een schaduw dat hebben we in het begin al gehad te zien het plaatje ervan maar onze hoop hebben we als een anker van onze ziel... dat veilig en vast is... en dat rijkt tot binnen het voorhangsel. En het heilige der heiligen... dus achter het voorhangsel... is de plaats waar Yeshua als hoge priester verblijft. Waar hij zijn taak tot op vandaag toe verbracht... totdat hij komt. Ziet u? Waarheen Yeshua voor ons als voorloper is binnengegaan... naar de ordening van Melchizedek. Yeshua is hoge priester geworden... ...in eeuwigheid. En dat hij in de orde van Melchizedek is aangesteld... ...is net als Melchizedek. Hij is rechtstreeks door God geroepen. Yeshua is rechtstreeks door God aangewezen. Ja, God heeft hem zelf verwekt... ...door te spreken in de maagd Maria. Hebreeën 11, vers 1 als de laatste. Het geloof, broeder en zuster... ...is de zekerheid van de dingen die men... ...hoopt. En het is een bewijs van dingen die men... ...niet ziet... Even geil voor alle die gehoorzamen. Mogen het ons beseffen en mogen het ons tot vreugde brengen. Elke dag. Amen.